De Vries met het NOS journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land klaar is voor verkiezingen, ook als de oorlog met Rusland nog niet gestopt is. Wel wil hij dan garanties van de VS en Europa dat die verkiezingen veilig kunnen verlopen. Zelensky zegt dat hij gaat vragen om aanpassing van de kieswet, zodat er in oorlogstijd kan worden gestemd. In Rhenen in Utrecht heeft vannacht een grote brand gewoed bij een garagebedrijf. De brand brak iets na middernacht uit. De brandweer heeft vijf bluswagens ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. De pand is volledig uitgebrand. Hoeveel auto's er in de garage stonden is niet duidelijk. En voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. Sinds de oorlog zijn er in Gaza veel meer baby's met een te laag geboortegewicht voor de oorlog tussen Hamas en Israël uitbrak in 2023... mogen 5 procent van de baby's te weinig bij geboorte. In de eerste helft van dit jaar was dat 10 procent... volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza... dat onder controle staat van Hamas. Een te laag geboortegewicht houdt in dat de baby minder dan 2,5 kilo weegt. Volgens UNICEF komt het door ondervoeding en stress... tijdens de zwangerschap van de moeder. Twee mannen uit Groningen zijn veroordeeld voor fraude met valse retourzendingen. Daarmee wisten ze 260.000 euro buiten maken. Ze werkten twee jaar bij PostNL en daar zetten ze een nagemaakt retoursysteem op de computers. Ze bestelden dure spullen bij Amazon en draaiden neppe retourlabels uit... waarop stond dat ze de spullen hadden teruggestuurd. In werkelijkheid verkochten ze die door... Eén van de twee kreeg anderhalf jaar cel, de ander een taakstraf. Ze moeten Amazon terugbetalen en een boete betalen aan PostNL. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het wordt niet kouder dan een graad of tien. komende dag bewolkt. Later breekt vanuit het westen de zon vaker door. Het wordt twaalf of dertien graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 Wat ik met je wil en ook wel wanneer Je kan er raden wat je zegt zelf als ik je vertel dat de je van maar ik kan veel beter zwijgen.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 Mm-hmm. To know straight from your heart, and I you a woman or you a man? Come to my arms, I want to love you, baby. Make up your mind. I want you to. ZFM ZFM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 Mijn man, dus ik sluit mijn ogen en ik droom ervan Hoeveel ik van je hou, zal jij nooit begrijpen En wat je betekent, kan geen pen beschrijven ik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 Van verdriet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 The thing that.